Ja, de accordeon is Oetje gespeeld. Dus is in kunnen verder praten. Hij in de studio met Menno Hovens over Pemmers.nl. Ja, de zomertour, Menno. We zien er uh, bij Beland, de zomer. En dan uit Pemmers.nl elk jaar ook iets wat er uh, bij je met de zomer. Een ja, actie. precies. Uh, op, op het gebied van nieuws is het een beetje komkommerdiepte op het moment. Maar op het gebied van evenementen staat het uh, ja, bars en de gemeente Pedemaas heel veel te doen. En we hebben gekozen voor een, voor een zomertour. Dat, dat hoorde in dat we elk dorp in de gemeente Piedemaas... hebben daar een keer gaan kijken. En daar hebben we een mooie reportage van gemaakt Gewoon zonder plan daarop af, daarop af gaan kijken... waar we terechtkomen. Dus s morgens bedenken we van... Uh, zullen we daar zijn toe gaan? En uh, ja, soms is het te combineren met het evenement. Dan, dan, dan pakken we dat natuurlijk als we het, het zo zien. Mm -hmm. Als dat niet wist is, dan... Uh, we berekenen niks. Gaan er heren. We konden gewoon hier om gewoon kijken... wat, ja, wat, wat, is, wat is het de dag brengt. En in uh, dit geval mail ja. Uh, was er ook een evenement toevallig aan de gang? Ja, maar je was toevallig uh, de, de fietsvliegse waardoor. Dus dat we ook, uh, ja, als we een tocht door zien, dan uh, dan nemen we dat van mij. Ja, en dan had je uh, vragen: hoe leuk het al is? Ja, dat is dat is onze vraag, dat is ons doel: hoe leuk is dat dorp? En dat uh, dat vroegen we aan de inwoners zelf, die weten natuurlijk alles van en dan uh, op het eind dan waarderen we dat deur op met een met een aantal uh, ja met, met, een, met een waardering en dan komen we dan kieken op het eind van nou wat is nou eigenlijk het, het leukste deel op van Perdoma's ja en dat zijn drie waarderingscategorieën uh, ja ja nou als het dan uh, niet in als een smaakveld kreeg ze een een sticker waar, uh, not opsite met logoetje van Perdoma's uh, het historie van niet deze de sticker... Dus toch, daar komen de mensen liever niet op, moesten ze dus eigenlijk niet kopen? Nee, dat moest ze gewoon als ze daar heen met een grote boek, moesten ze daar Oké. Okay. dat is het beste. En deze is ze nog het, de sticker biertje, dat betekent van nou, ik, ik kom hier, ik drink hier een, een pilsje, maar daar ga ik wel van naar huis. En deze de beste sticker, dat is wakker worden met Pemmas.nl. Hey woont hier, blijf ik hier, hier slopen en dan kan ik alles doen wat ik hier wil. En dat wil ze dan ook wakker weer. Dat wil ze ook wakker weer nou, mij is, is er zeker niet tegengevallen. Dus over niet bankjes in de laatste categorie. De sticker, dat hangt ergens in de dorp... in het filmpje, te zien voor dat is. En als je nou een leuke foto maakt met, met mensen uit deur dorp... De met die vrienden met Godwittebeer... en dat opstelt naar film.pemmers.nl... maakt je kans op een leuke attentie. Dus dan kan je ook nog wat winnen? Absoluut. De zomertour is dat dus. Nou, we zien er al aflevering opgenomen. Hoe reageren de mensen? Ja, de mensen zijn tijdens de opname zijn ze heel erg enthousiast. Als ze vertellen wat we, wat we komen doen, dan vinden vind ze een heel erg mooi initiatief. En over het eindresultaat, vinden uh, ze vingen het ontzettend leuk om naar te kijken. En het boeide ook de hele de de aflevering. Mm -hmm nou weer er vast nog wat uh, afleveringen opgenomen, Hij is ze uh, al vast voor de mensen dat ze zich kloor kunnen maken en voor hun dorp op een tuintje bij kunnen werken dat geen Ja, langskunt. als je als je ziet, dan uh, hebben we het liefst dat, uh, dat de tuintjes allemaal heel mooi in orde zijn, dat de strooten schoenen zijn en uh, als je dan met de koffie kan boeten dan zullen we dat zeker niet aanbevelen. <laughs> Wordt er wel wat aangeboden? Uh... Er werd van alles aangeboden, maar ja, op zo'n zijn zijn zo druk bezig dat uh, als we weer de roes met die koffie leuten, dan wordt het heel, heel erg lastig. <laughs> nou hebben we het dus over de leefbaarheid. Pemmers.nl wil dus ook een steentje bijdragen, ook door middel van deze zomertour aan de leefbaarheid. Ja, precies. En, dus he vooral om te laten zien en, en de andere dorpen van wat gebeurt er in dat de duipen dat we op dat moment zien. Dat is gewoon ook de van wat is, die, wat is die kracht van de duipen? De Je zit het helemaal met de leefbaarheid, met de samenleving en de, dat de andere dorpen daar zicht op krijgen. Wat maakt uh, dit, uh, deze zomertour hè, een reeks van afleveringen nou anders dan die gewone reportages? Ja, ik denk dat vooral dat heet woord uh, spontaniteit, centraal uh, centraalstijd. We komen er heer, we kijken wat er gebeurt. En soms ja, dan zal het misschien een beetje tegenvallen dat, dat er niks te doen is. Maar sommige dingen dan Ja, dat is gewoon ontzettend leuk en heel spontaan en heel erg uh, ja, interessant om mm -hmm. meer te komen. Hartelijk dank voor die komst, die uitleg. En uh, we gaan het allemaal meemaken op uh, pammers.nl. Dankjewel, Menno Hovits. Ja, Gerker